Citizens. at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Irak, to free its people and to defend the world. De regering van Nederland is daarmee niet neutraal in haar afweging. Gesteld. Voor de keuze. Saddam Hussein of Bush en Blair. Kies zij zonder aarzeling voor de laatste. Je hebt heel veel gedaan voor de NAVO. En ik ben daarom trots en verheugd je te mogen meedelen. dat het Hare Majesteit de Koningin. heeft behaagd je te benoemen tot ridder Groot Kruis in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil je heel graag de versies die daarbij horen. nu overhandigen. Meneer de Hopschef, van vanuit gefeliciteerd. U hebt een hoge onderscheiding gekregen. Dank u wel. Ja, daar was, uh, was ik even sprakeloos van toen premier Balkenende uh, meedeelde... dat het uh, haar majesteit had behaagd mij deze hoge onderscheiding te geven. Daar ben ik al uh, wel zeer blij mee, uh, moet ik u zeggen. En dat had ik niet verwacht. In Den Haag wordt nog steeds gedebatteerd over het rapport van de commissie Davids. Dus naar ferry Mingelen ferry staat de premier nog vier overeind... Nou, dat is een goede vraag, Klee. Want het is met deze premier ze zo. Hoe harder de oppositie op hem probeert te drukken, hoe taaier die wordt. Inzet van het debat is, is deze premier, is dit kabinet... nog steeds verantwoordelijk voor de daden van die premier... dezelfde premier in 2003 en zijn kabinet. Balkenende had een beperkte uitleg van de ministeriële verantwoordelijkheid. Dit kabinet kan niet de besluitvorming van 2003... Overdoen. Dat is nu eenmaal een historisch gegeven. En evenmin kan dit kabinet de recessent zijn van het toenmalig kabinet. Ja, nou, voorzitter, dat vind ik onbevredigend. Kabinet Balkenende is verantwoordelijk voor het gedrag van Kabinet Balkenende 1. Dat is het staatsrechtelijk. En toevallig hebben we hier ook nog eens met dezelfde persoon te vervullen. Hier staat niet een ambt te praten, hier staat een persoon te praten. Er is stilgestaan bij de vraag hoe het toenmalige kabinet dacht te handelen. En vervolgens komt u wel tot, tot een oordeel bij een aantal zaken die in de brief naar voren zijn gebracht. Bijvoorbeeld over informatieverstrekking, zal ik straks op ingaan. En dat, die, en dat oordeel over hoe het toen is gelopen, dat relevant is voor de lessen die moeten worden getrokken, dat oordeel treft u aan. Maar zo liggen de verhoudingen. Maar dat is heel erg anders dan dat je een eindloos discussie krijgt... over het beleid van voorgangers. Dat is niet gebruikelijk. Voorzitter, dit is werkelijk ongelooflijk. In dat geval had premier Kok ten tijde van zou kunnen zeggen... ik verschaf wat informatie over het gedrag van mijn voorganger... toevallig ook premier Kok, en daar laat ik het verder bij. Ik luister goed naar mevrouw uh, Halsema. Ik vind dat ze grote woorden gebruikt. U gebruikt woorden als schokkend. Ja. En dan zeg ik, wij hebben als kabinet, voorzitter, we hebben als kabinet ons nadrukkelijk rekenschap gegeven... van de inhoud van een kritisch rapport... over een gevoelige periode. En we hebben aangegeven hoe we met dit rapport om zouden gaan. Dat het rapport leidend zou zijn. En dat betekent dat je kritisch werkt aan wat oh, nadenkt over wat zich toen heeft afgespeeld... en dat je daarin ook lessen verbindt. Voorzitter, dat is wat van ons verwacht mag worden. Dat vindt u ook exact in de brief aan. En we zullen ook aangeven waar het, zoals mevrouw Hamer het heeft aangegeven... anders en beter had gemoed. Daar lopen we niet voor weg. Daar mag ik toch van uitgaan. Want naast dat u gewoon politiek verantwoordelijk bent... en verantwoording wil af te leggen... bent u ook nog de minister-president... die zeven jaar lang de waarheid onder het tapijt wilde vegen. Dat komt er nog eens even bij. En dan vind ik de opening van de beantwoording echt zwaar onder de maat, minister-president. Zwaar onder Voorzitter. de maat. Mag ik de hoofdvraag dan maar gelijk stellen? Wat is uw oordeel, wat is uw eigen oordeel als minister-president van toen en van nu... over de politieke steun aan een illegale oorlog? Destijds was het kabinet van oordeel een goede en zorgvuldige afweging te hebben gemaakt. Dat is bekritiseerd en daarom staan we nu vandaag hier met elkaar. Is alles goed gegaan? Nee. Waren onvolkomenheden? Ik zeg het de heer Van der Vries na. Ja, er waren onvolkomenheden. Ik zal er ook op ingaan. En dan loop ik er niet voor weg. Liep u maar weg. Dit is toch ongelooflijk? U zegt uh, gewoon, er zit zoveel jaar tussen. Er is een rapport geweest. De, er staan wat conclusies in. Maar die heb ik allemaal vertaald voor de toekomst... voor Balkenende 5. En daarmee is het goed. Want ja, Balkenende 1, dat ligt achter me. En daar hoef ik alleen een feit voor te geven. Heeft u nou werkelijk... naar uw mislukte persconferentie... naar uw afgedwongen brief die u heeft moeten sturen... niet één moment, één alinea in de tekst... waar zo lang aan gewerkt is... waarin u enige reflectie over uw eigen handelingen... niet over Balkenende met een nummer... maar Balkenende... De persoon, hoe die gehandeld heeft. Is daar nou een mogelijkheid om maar enige reflectie te kennen? Het is merkwaardig als de hele discussie zou worden verengd... tot de rol van uh, deze premier, omdat hij toen ook premier was. Voorzitter, ik loop totaal niet weg. Dat heb ik nooit gedaan voor mijn verantwoordelijkheid. Volgens... Ik ga in op uw vragen. Maar het is wel goed om aan te geven dat er meer is dan alleen de premier van toen. Nou, die premier van toen, in 2003, die vond de inval in Irak uh, volkenrechtelijk gelegitimeerd. Het was niet ideaal, maar het kon zo wel. De commissie Davids heeft gezegd, nou dat klopte toen niet. Uh, Balkenende heeft gezegd, ja met de kennis van toen was het toch redelijk. Daarover ging de discussie vervolgens. Er is geen onderscheid te maken tussen toen en nu. Het is het niet omdat u beide keren er verantwoordelijk voor was, omdat de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid continuïteit kent. En in dit bijzondere geval ook nog eens, omdat ook toen voldoende kennis was over het volkenrechtelijk mandaat, voldoende oordelen van juristen internationaal, nationaal, om het juiste oordeel te vellen. U kunt maar één conclusie trekken. Als de commissie Davids leidend was, er is fout gehandeld. Er werd verschillend over gedacht. Ik geef graag toe dat uw visie, en het geldt ook voor de PvdA en anderen... die eh, vindt, eh, heeft steun gekregen eh, van de commissie Davids. Dat geef ik ook er toe. Maar u vraagt aan mij, van hoe is het destijds gegaan? En dan zegt u, was dat fout? Dan zeg ik, ja. Eh, u moet mij die kwalificatie niet vragen... omdat ik nu verantwoording afleg over hoe het toen is gegaan. Mevrouw. Juist omdat u verantwoording aflegt over hoe het toen is gegaan, mag ik die kwalificatie van u vragen. Maar u zult nu moeten erkennen dat dat een verkeerde keuze was. En niet met kennis achteraf, maar ook toen was het een verkeerde keuze. Ook toen was alle kennis voorhanden wist iedereen dat het een verkeerde keuze was. En dat zult u moeten erkennen. Ik leg uit hoe het destijds is gegaan. En ik vind het, ook voor, um, uh, om recht te doen aan de afweging die toen zijn gemaakt... vind ik nogal wat als je zegt van het was gewoon fout. Voorzitter, ik leg uit, ik leg uit waarom het gegaan is destijds. En vervolgens heb ik gezegd, wetend hoe de commissie daarover schrijft... van je hebt daaraan conclusies te verbinden. En dat hebben we gedaan... En dat is ook precies de reden waarom we in de brief van 30 januari hebben gesproken... over de noodzaak van een adequater volkerrechtelijk mandaat. Ik zit al een, een tijdje te kouwen op, op, op waar, waar lijkt dit nou op? En ik heb hem opeens. Je hebt zo'n programma waarvan die snelheidsduivels zijn. En die rijden met 150 en 160 en soms zakken ze weer even terug naar 140... en dan worden ze staande gehouden. En dan zegt zo'n politieagent, die is onafhankelijk, die zegt u reed veel te hard. Ik zegt hij maar nee, in mijn beleving, ik reed echt, ik reed 100... En dan komt dat filmpje erbij, dat feitere En dan zie je dus op die teller, zie je die te maar knetteren. Ik zeg, ja, maar mijn beleving en ook de passagiers achterin was... dat ik honderd reed, dus ik hoef geen boete. Dat is een beetje het beeld wat u nu schetst. Namelijk dat u zegt, iedereen mag zijn persoonlijke beleving en herinnering hebben. Wat zegt me dat nou politiek op het moment dat u zegt... dat het feitere van een onafhankelijk rapport... van de voormalig hoogste rechter van dit land aangeeft dat u fout zat... Als leider, volkenrechtelijk en in uw informatieplicht aan de Kamer. Wat is dat dan waard, die persoonlijke beleving en herinnering van balken en de Eén? Dat hangt samen met wat ervoor staat. Omdat we hebben gezegd, we accepteren het rapport... in de beschrijving van de feitelijke gang van zaken. En dan komt daarna die comma waarbij we dan recht willen doen... aan de beleving die iedereen heeft gehad. En waarom doen we dat? Omdat wij ook niet de behoefte hebben... om het hele rapport van pagina tot pagina na te gaan. Wij nemen het rapport zoals het er is en zoals het er ligt. Dat is op de wezen van die opmerking. En natuurlijk mogen mensen hun eigen herinneringen hebben aan zaken. Dat is, dat is dan niet het punt. De vraag is wat wij met dit rapport doen. Er is in een onafhankelijk feitraal, laas geoordeeld dat u fout zat. Er is geoordeeld door een door u zelf ingestelde commissie dat het fout was. En dat vind ik. Dat recht heeft niet alleen de kamer, maar dat heeft de hele bevolking, de samenleving, de mensen die daar gevochten hebben, de slachtoffers die daar gevallen zijn, die hebben het recht om uit de mond van de eerstverantwoordelijke dat te horen te laat. Maar ja. nog altijd belangrijk. Dank u wel. President. Ja, ik heb uh, omstandig nu uitgelegd hoe de reactie moet worden gelezen, hoe we tegen het verleden aankijken, welke les we daar verbinden. Voorzitter, dat is denk ik ook uh, wat gedaan moet worden. En dat is ook, en de heer Petter heeft het politiek oordelen, ik heb aangegeven hoe het kabinet dit vraagstuk heeft bekeken. Ja Ferry, ik heb nogal de indruk dat uh, oppositie en premier uh, Lanska Heem uh, blijven praten. Hoe gaat dit politiek aflopen? Ja, je, je ziet, de PvdA doet niks. Uh, ze hebben natuurlijk afgesproken dat ze hier verder geen oorlog over maken. Maar de PvdA zal toch wel met krom zitten te luisteren. Want hier is de premier toch wel weer een behoorlijk wat afstand aan het nemen. Zo lijkt het van die kritiek van de commissie Balken en Is hij toch weer zich aan het rechtvaardigen hoe dat in 2003 is gegaan? Neemt hij daar toch weinig afstand van? Maar goed, de PvdA kan niet uh, uh, uh, oppositie gaan uh, steunen. Ze zijn uh, uh, er niet op uit om het kabinet op dit punt te laten veranderen. Vallen. De oppositie zal waarschijnlijk tot om met een motie van wantrouwen komen, maar die heeft dus geen kans op een meerderheid. Goed.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 I am one of those who believe that there should have been a second resolution because the Security Council indicated that if Iraq did not comply, there will be consequences but then it was up to the Security Council to approve or determine what those consequences should be. So you don't think there was legal authority for the war? I, I, I, have, made it, I have stated clearly that it was not in conformity with the Security Council, uh, with the UN Charter. It was illegal? Yes, if you wish.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 Anywhere in the world, you've got to think Halliburton. I'm convinced that Dick Cheney got us to go into Iraq for oil, period. The Iraq oil report um, about a month ago, the clear estimate is 100 billion barrels. The expected reserves is 200 billion barrels. And the expectations for a really out-of-this-world fine are 300 billion barrels. That dwarfs Saudi Arabia's reserves. So we're talking about the next Saudi Arabia. That's why Dick Cheney wanted war with Iraq, oil. George W. Bush is a little bit of an oil man, although it's hard to say what George W. Bush was of anything. Really, he never did much of anything except drink. So and be a born-again Christian. Nice to see you. Good to see you. Welcome. Be be okay. Welcome. You know the vice president? So I have no difficulty understanding now in retrospect why Dick Cheney won war with Iraq. It had to do with oil. Um, why others participated. He was very good and he was able to use this politics of fear, this connection with 9-11 this business of al-Qaeda and Baghdad having some intrinsic connection and the idea that Saddam Hussein was a Hitler-like figure and so forth, he was able to use all that to mask his real purpose. Thank you very much, appreciate this contact and uh, I think we'll have a fruitful discussion and be scared we'll cooperate, Thanks for the good context, glad to be here. The question for people like me is, did he mask it from the President of the United States too? Or did the President of the United States understand all this, however, you know, elementary level, um, and go along with it? Or they are the ones who do the research to make the mud, to build the tool, to run in the well, to make the test, to log the zone, to set the packer, cement the pipe, and fire the gun, to perforate to pump the gel that carries the sand that props the frack, completes the well to produce the crude that runs the world for all the people all over the earth who live in the house that oil built. Yes, it takes a lot of muscle and it takes a lot of... Jungle.